4 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Reddingswerkers die het wrak van de Costa Concordia onderzoeken... zeggen dat het uitgesloten is dat er nog overlevenden worden gevonden. Tot nu toe zijn 16 doden geborgen. 16 opvarenden worden nog vermist. Dat betekent dat het totaal aantal doden uiteindelijk zal uitkomen op 32. Kleine twee weken geleden liep het cruiseschip op de Rotsen en Kapseis te kort daarna. Het ongeluk gebeurde ruim 130 kilometer ten noordwesten van Rome. In Rio de Janeiro zijn onder het puin van enkele ingestorte flats drie lichamen gevonden. Wordt gevreesd voor meer doden. Een aantal mensen wordt vermist. Waardoor de gebouwen zijn ingestort is nog onduidelijk. Als mogelijke oorzaak wordt een gasexplosie genoemd. Maar de autoriteiten in Rio houden ook rekening met een constructiefout. De gebouwen stonden in de buurt van het historische stadstheater en een museum voor beeldende kunst. Die hebben geen schade opgelopen. In Utrecht hebben ruim 20.000 leraren meegedaan aan een grote stakingsmanifestatie in de jaarbeurs. Ze protesteerden tegen de verhoging van het aantal lesuren en het inkorten van de zomervakantie. Volgens de Algemene Onderwijsbond waren zo'n 200 middelbare scholen vandaag dicht vanwege de staking. Minister Van Bijsterveld noemde dat ronduit onverantwoord van de stakers. De Onderwijsbond had de minister niet uitgenodigd voor de manifestatie in Utrecht. CDA, SP en GroenLinks hebben vorig jaar hun ledental het meest zien dalen. Het CDA verloor per saldo 7% van zijn leden. De SP, die het in veel peilingen erg goed doet, zag het aantal leden afnemen met een kleine 5%. Zo blijkt uit gegevens van het documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen. Grootste stijger was de Partij voor de Dieren. Die kreeg 6,5% meer leden. Op de tweede plaats van de stijgers in procenten staat D66, derde is de SGP. In 2011 kwam er ook een nieuwe ledenpartij bij, 50. Plus. De PVV heeft geen leden. In totaal is 2,5 van de kiesgerechtigden lid van een partij... en dat is een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor. Ondanks het verlies blijft het CDA in absolute aantallen... verreweg de grootste partij. In Hoge Zand in Groningen zijn valse biljetten van 50 euro in de omloop. De afgelopen dagen is er al zeker tien keer aangifte gedaan. In de meeste gevallen werden er kleine aankopen gedaan... om zoveel mogelijk geldig wisselgeld terug te krijgen... De valse munters betalen vooral als het erg druk is in winkels... waardoor de aandacht van het kassa personeel wat minder is. Volgens de politie zijn de valse biljetten makkelijk te herkennen. Het papier is anders en de serienummers zijn veel feller van kleur... dan die op de echte 50-euro-biljetten. Het weer bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond 4 graden in het noordoosten... tot 9 in het zuidwesten. Morgen veel zon, maar vooral in het westen ook kans op neken enkele buien. En het wordt een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie. tussen normaal begin van de donderdagavondspits. In totaal 75 kilometer file. De meeste file staan bij Utrecht. Bij Amsterdam valt het tot nu toe nog mee met de drukte. Een paar dingen vallen op. Wat langer is de file al op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopenburger veen en Zoete Wouden, rijndijk 7 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Voorburg 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar staat een kapotte auto. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland, tussen de knopen de Terbrechtseplein en Klein-Polderplein staat 4 kilometer, ligt Olie op de weg, de rechte reishok is daar dicht. En ook een aanrijding op de A28 volle richting Hogeveen, daardoor tussen knopen Langhorst en Zuidwolde 4 kilometer.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 We beginnen in Brussel, want daar is vanavond de belangrijke eurotop. Opnieuw een cruciale eurotop. De top der toppen. De cruciale eurotop. Ja, dat wordt de laatste tijd bij elke top gezegd. De zoveelste top der, der toppen. Maar dit is wel een hele fraaie aan het worden, denk ik. Om die te dagen komt weer een eurotop. Om die verdampt griep. De inflatie van de eurotop. Zoals onder andere verwoord door Koef Noon. En weer staat er een eurotop op het programma voor maandag aanstaande. Je kan er bij bijna een jaarkalender op baseren. En het zal ook niet toevallig zijn dat Angela Merkel deze dagen overal en nergens oppopt. Gisteravond opende ze het World Economic Forum in Davos. Ze gaf uitgebreide interviews aan vijf Europese kranten. En en passant ontving ze ook nog, ook nog even in Berlijn de premiers van Portugal, Zweden, Oostenrijk, België en Italië. En Christine. Lagarde van het IMF. Sommige commentatoren maken hieruit op dat Mercosie niet meer bestaat. En dat alleen Merkel is overgebleven. Ja. Fred Strowans, onze Europaman. Uh, klopt ook, hè? Want Sarkozy heeft nu zijn tijd nodig hè? om zijn campagne. Zijn campagne Verkiesing... voor ja, verkiezingscampagne mm -hmm. voor te bereiden. Heeft al gezegd als hij uit de politiek uh, stapt dat hij geld wil verdienen. Uh, <laughs> dat ja, doet hij waar. Nu nog niet, wilde hij nee, zeggen. Maar nee, maar dus van het huwelijk is weinig overgebleven. Um, en in, in, het is echt waar in Brussel hoor je nu grappen maken door Franse journalisten dat ze dus eigenlijk bezig zijn om Duits te, le te leren. Ja, ik spreek een goed Duits, ja. Ja. Uh, ik heb ook wel eens aan uh, Franse journalisten de grap verteld dat Elio Di Rupo dat zijn probleem niet is dat hij geen Nederlands spreekt, maar geen Duits. Mm -hmm. Nou, dat heeft hij deze week gedaan uh, in Berlijn. Maar hij heeft haar een beetje de, de oren gewassen. Ja, in uh, Der Spiegel heeft hij gezegd dat Duitsland uh, wat minder de les moet spellen aan uh, andere landen. Dat is ijverig in andere landen in Europa overgenomen. Ook uh, de nieuwe premier van Monti, uh, van Italië, ah, ja. die heeft ook kritiek op Merkel. Naar bezuinigingsbeleid. En heeft ook gezegd: nou ja, die, die, die hoge rentes. Kan Italië toch niet uh, blijven lenen? Maar dus dat, dat, dat weerhoudt mevrouw Merkel er niet van om te zeggen. Nee. Europa moet eigenlijk een beetje een, een, een, een geheel worden, naar model van Duitsland? Nou. Uh... Dat, he, dat laatste heeft ze Gaat niet gezegd over misschien? de politie, nee, over economische aanpak misschien wel. Maar ze heeft dus uh, gisteren in Davos gezegd dat ze meer macht wil voor Europa. Meer integratie. Meer macht voor de instituties. Hè. De Europese Commissie bestaat al. Maar zij wil ook dat Hof van Justitie in Luxemburg de begrotingszondaars hè, moet kunnen bestraffen. Ze wil een sterk Europees parlement. En wat zij zegt. En ook in het Engels wordt het de Second Chamber genoemd. Maar het is geen Nederlandse Tweede Kamer, maar het is echt de Senaat. En dan komen dan. Die staats- en regeringsleiders, zie je hem? Hè? Mm. Uh, in, uh, die komen daar dan in te zitten. En dat lijkt inderdaad, als je nu echt een slecht karakter hebt, een beetje op uh, de Duitse boendesstructuur. Uh, daar hebben ze dus ook een uh, boendestaak, een parlement, maar ook een boendesraad. Er zitten die deelstaten in. En je hebt een hele sterke uh, boendesvervassingsgericht in Karlsruhe. En je ziet die hele uh, Duitse constructie, zie je dus in Europa. Schemert Euro een ja, beetje. Ja, in ja, Schemert ja. In, uh, in Europa. Nou, dat is natuurlijk, weet je, het. het dat, uh, dat gaat enorm veel stof doen op wij in Brussel. Vooral ook binnen dat Europese parlement. Hè, dat dus nu vindt uh, volledig de grip kwijt te zijn. Omdat die staats- en regeringsleiders uh, gewoon buiten de EU om een, pact, een begrotingspact uh, aan het sluiten zijn. Natuurlijk helemaal aangestuurd door dat Duitsland uh, van Merkel. Maar dat is natuurlijk niet de enige uh, waar ze gisteren dus in Davos ook over aangepakt werd. En ik las net ook door David Cameron, die vandaag in Davos sprak... is het feit natuurlijk dat zij zo eenzijdig inzet op dat bezuinigen... Ah, hè, die maar, begrotingsdiscipline ja. mm -hmm. in Europa. En dat er dat helemaal zijn de niet... scholen bezuinigen of investeren tegenover elkaar. Precies, Europa. dat er helemaal ja. niet gestimuleerd wordt. Hè. Waar we het gisteren over hadden, is een beetje zoals in, in Amerika... het conflict tussen Obama en uh, de Republikeinen met Merkel... dan zeg maar in de rol van nou ja, uh, Europees conservatief uh, beleid. En zij zei gisteren, zij uh, pareerde gisteren die kritiek in Davos door te zeggen dat het flexibiliseren van de arbeidsmarkt in Europa, dat dat de oplossing is, naar het Duits voorbeeld, ook naar het voorbeeld van de centraal Europese landen, pijnlijke hervormingen van de arbeidsmarkt, dat moet alles goed maken. En verwijst je natuurlijk naar de enorme stijging van de concurrentiekracht uh, van Duitsland, ook binnen de eurozone. En het ironische wil nu dat deze week de internationale arbeidsorganisatie in uh, Genève, zo'n poot ja, de ILO, dat is zo'n een, een, een, een poot van de OESO uh, die heeft een, een speciale box gecreëerd op, uh, in dat rapport, je kunt het ook op de website lezen en daar staat dus uh, letterlijk in dat de stijgende concurrentiekracht van de Duitse export... de structurele oorzaak is van de huidige moeilijkheden in de eurozone. Dus merkel aan maar. oplossing is volgens de internationale arbeidsorganisatie... de oorzaak uh, van het uh, probleem. Nou, en dan zie je een mooie grafiek. Is het niet, ik, ik zie uh, een van onze leden van de klinkende munt, het panel Hans de Geus... van ze even al een beetje schudden of dat niet wat erg kort door de bocht is. Ja, misschien wel, maar je ziet dat mooie grafiekje dat ze publiceren... Maar, hoe, de, hoe de, de, lonen, neer... de reële lonen in Duitsland... Afgelopen tien jaar nou, met meer dan 10% gedaald uh, zijn. Zij noemen dat interne devaluatie. En ze hebben geen Duitse markt meer om mm -hmm. te laten devalueren, dan doe je het zo. En de kritiek is dan inderdaad uh, bekend door die uh, exportoverschotten binnen de euro. Uh, zone, uh, en door de lage lonen in, in Duitsland konden de bijvoorbeeld zuidelijke landen m, uh, minder makkelijk exporteren naar Duitsland, omdat de Duitsers minder geld hadden om dat allemaal te kopen. En omdat zij dus dit patroon niet volgden, zijn ze in de problemen geraakt. Nou, Okay, ja, dat is, is de fundamentele helder. kritiek... waar het zeg maar, de komende maanden nog steeds in Europa over zal gaan. Het okay. enige positieve daaraan vind ik wel... dat het eindelijk in Europa eens gaat over de inhoud... welk Europees beleid ja. voeren we dan de hele tijd te discussiëren... meer of minder Europa. Oké, okay, Fred, dank je wel. Ik, wilde toch eventjes, uh, ik uh, noemde hem al even Hans de Geus... collega van RTL 7, financieel-economisch journalist... is hier voor Klinkende Munt. En Arjo van Eisten, hij is van Ernst Young uh, fiscalist... Uh, Hans, jou even de kans geven om kort te reageren... op deze kritiek op Angela Merkel op Duitsland eigenlijk. Hè, dat hun, eigenlijk hun loonpolitiek, hun arbeidsmarktpolitiek... een van de oorzaken is van de crisis. En dat zij nu voorhoudt dat het juist daardoor komt... dat het nu goed gaat en dat iedereen dit zou moeten Nou, als loon het enige de verklarende factor is... voor concurrentiekracht, heeft ze wel een beetje gelijk natuurlijk. Ja. De lonen in andere landen zijn relatief heel erg gestegen. Ik denk alleen dat er nog heel veel andere factoren zijn. Want je kan een bepaald loon hebben. Maar de vraag is ook wel hoeveel toegevoegde waarde bied je... Nou, Duitsers maken gewoon prachtige machines en prachtige auto's... die ze graag in China willen hebben. Dus ja, je kan in de, in de, in de Spaanse bouw wel de lonen gaan verlagen... maar dan ben je er nog niet. Dus nee. er moet, ja, de uitdaging is nog vele malen groter dan dat. Het is een beetje te dat. makkelijk misschien. Ja. Okay. Maar flexibilisering is wel een van de dingen die kan helpen. Maar dan nog gaat het misschien wel een decennium of twee duren... Voordat het, eh, als het al überhaupt lukt. Nou, zo lang duurt het in Nederland ook vanaf de jaren tachtig. Goed, uh, Arjo van Eisten, wat ik al zei, je uh, bent fiscalist en je bent van Ernst Young... en dan kunnen we er toch niet omheen dat vandaag het nieuws ons bereikt via het ANP... dat Ernst Young door de AFM, dat is de toezichthouder financiële markten, op de vingers is getikt... een behoorlijke boete heeft opgelegd gekregen wegens het nalaten van zorgplicht. Nou kan ik me voorstellen dat je niet op de casus zelf in kan gaan, maar wat betekent dit? Waar, waar is Ernst Young nou voor op de vingers getikt? Nou, dat heeft te maken, maar ik weet er inderdaad het fijne niet, niet, niet maar van... Maar je een begrijpt boven... deze zin, waarschijnlijk beter dan Hans en ja. ik begrijpen. Ja, nee zeker. Ik, ik, ik kan er ook niet al te veel van zeggen. Want mm -hmm. ik ben uh, voor dit soort zaken verwijzen we altijd naar onze perswoordvoerder. Maar het heeft ermee te maken dat de manier waarop je uh, omgaat met uh, de, je dossier... met vastlegging van allerlei uh, zaken. Dus mm -hmm. met de manier waarop je gezorgd hebt voor een, een, een, een, een juiste nakoming... van de diverse verplichtingen op het gebied van de accountants. Juist, en daarvan zegt dan de AFM, dat hebben jullie niet goed gedaan. En ik las ook al in een persbericht van Ernst Young... daarover verschillen wij van mening met de AFM... want het is voor meerdere uh, uh, manieren te interpreteren. Dus die zaak is nog niet afgedaan. Klopt. Ja. Hans? Als je zo'n nou, zin leest... Ja, ik, ik kan niet beoordelen kan of je dat iedereen er gelijk hebben. heeft natuurlijk. Wat wel interessant is... Uh, jij bent geen accountant, dus daar kunnen je het misschien wel <laughs> over hebben. Ja. Neutraler is dat de rol van de accountant natuurlijk wel behoorlijk... Uh, ja, eigenlijk sinds Enron al onder vuur staat. Dus mm -hmm. er wordt steeds nau nauwgezet opgelet. Er worden hele andere eisen aangesteld. Dus ik denk dat het voor die hele sector... Uh, de komende jaren een enorme omwenteling betekent. Daar is dit misschien een tipje van. Een tipje van. van. want het is, is het nou zo, dat hoor je dan wel vaker... ik kan het ook niet zo goed inschatten... dat juist die ...tak van, van de hele financiële wereld... ...die accountancy lang eigenlijk een beetje uit de wind zijn gehouden... ...als het ging om, om, om toezicht... ...of om daar eens extra op te gaan letten. Ik weet niet of het zo is, maar nou ja. je hoorden we altijd de notarissen... ...je hoorde de banken. Maar... Hoe kan het zijn dat er bij banken zoveel verschillen op zoveel verschillende manieren gewaardeerd wordt? Dat is een van de dingen waar accountants hun goedkeuring aan geven. Hmm. En da he, dat is een van de oorzaken waarom we nu een crisis hebben... ...is dat de banken elkaar niet vertrouwen. Hmm. Nou, dat ligt ook aan de toezichthouders natuurlijk... ...maar de accountants hebben daar ook een rol... Dus die moeten daar strenger in zijn of duidelijker. Of dan moeten ze maar beter de regels afspreken. En als zij denken van ja, wij begrijpen het ook niet. Of, dan moeten ze daar hun goedkeuring niet aan geven. Dus zij zouden veel strenger moeten zijn. Nou, dat, is, ah, ja, dat is één wezen. element van de, van, van de discussie. Uh, dat heeft zeker met, uh, met, met de crisis uh, te maken. En uh, uiteraard ook met de banken. Alleen, ik denk sowieso dat het een maatschappelijk verschijnsel is... dat allerlei uh, beroepsorganisaties, beroepsbeoefenaren... onder de loep worden genomen. Er wordt natuurlijk uh, of de rol van de... Uh, de uh, autoriteiten die, die de, de verschillende beroepsbeoefenaren moeten controleren wordt steeds groter. Er komen uh -huh. steeds meer van dergelijke autoriteiten bij en die autoriteiten moeten vervolgens ook weer gecontroleerd uh, worden door andere autoriteiten. Dus ik vraag me wat dus een beetje pas onderaan de piramide die nou, groeit we nog jaren dat, heel dat, erg dat, door. Naar dat morgen. gevoel heb ik wel inderdaad. Het wordt steeds meer van Big Brother is watching you uh, en uh, ja dat is, dat is uh, en dat bedoel ik niet. Dat zeg ik niet omdat ik er uh, omdat bij vak mee te maken heb en het soms heel erg lastig is. Uh -huh. Maar ik vind het soms wel heel erg veel worden. En dat zeg ik niet specifiek met betrekking tot deze casus. Nee, nee, nee, dat had al Maar wel meer in zijn, in zijn, in zijn algemeenheid. Hey, ik, ik weet niet meer, maar pas werd de AFM volgens mij... in een hele andere zaak... over door een andere autoriteit op de vingers getikt. En dan denk ik, jongens, waar zijn we nu mee bezig, hè? Is daar een Hansekeus? Ja, Hans ga nou, ik vind het wel heel interessant. Want we gaan het zo over het world economic forum C hebben... C waar iedereen ook totaal aan de waar lijkt te zijn. O, oh, ja, Nou, hoe weet recht je recht wel. Nou, gaan ja? we zo, oké. Okay, maar vanmorgen heel interessant vond ik Cenk Willink in de Volkskrant Die zegt ja, de, maatschappij is zoveel ingewikkelder, complexer geworden. Tink ik Willeke ik is de oud-vicevoorzitter van de Raad van State. Sorry, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. En die ja, prachtige blik wierp volgens mij op wat er op dit moment ook maatschappelijk aan de hand is. Maar dat zit volgens mij ook een beetje achter de crisis. Het is eigenlijk wel een soort wezenscrisis. Want we hebben heel veel dingen bijvoorbeeld geprivatiseerd. Nou, dan moet er een toezichthouder bij om dat dan in de gaten te houden. Uh, dus het wordt ja, uh, de, de rollen die iedereen moet vervullen worden zoveel ingewikkelder. En dan gaan we elkaar daar ook nog op aanspreken. Dus de vraag is of het allemaal niet veel te complex aan het worden is. Dat, ja, dat vermoed is dus, ik wel eens. En dus daar ben je een beetje wel eens met wat Arjo zegt? Ja, absoluut. Aan de, aan de en een kant van de redenen is het ook waarom het Romeinse Rijk ten onder ging... was ook dat ze de, de scope te groot werd. Ze kon het ook niet meer beheersen. Nee, precies. Dus ik zeg niet dat wij nu ten onder gaan. Maar het is wel iets waar je... Ja, het is gewoon... Nou, en daarbij komt dat er ook steeds meer regeltjes bij komen. En in dat woud van regels is vaak ja. totaal de, de, de boom in het bos, bos niet meer te zien. Want... Je zoekt dan een zekerheid in regeltjes. Ja. En ja, dan, dan ga je daarachter verschuilen. Oké. Okay. Nou, dan over de verwarring laten we dan even doorgaan. De verwarring, Hans de Geus zei het al. De verwarring heeft in Davos heel hoog in Europa. Ik bedoel, hoog vooral. Ook toegeslagen. Alles wat er enigszins toe doet op economisch en politiek en, en, en lobbygebied. is daar op het World Economic Forum. Gert Jochems ook om maar eens wat te zeggen. Mijn collega-presentator. Ja, me al die zal ongetwijfeld uh, gehoord hebben. wat jij wat jullie ook gehoord hebben. En jij vooral, Hans. dat de oprichter van dit World Economic Forum, de heer Schwab eigenlijk het einde van het kapitalisme min of meer heeft aangekondigd? Of is dat misschien wat nou, erg er veel is een, gezegd? Uh, nou, de, de, de mensen die daar rondlopen zou je zeggen... dat zijn vertegenwoordigers van, toch van het vrije marktdenken en van het kapitalisme. Maar er is een enquête gehouden daar. En driekwart blijkt te vinden dat het kapitalisme in crisis is. Dus mm -hmm. het is heel, eigenlijk toch wel interessant. En het, er wordt ook een link gemaakt natuurlijk, naar de Occupy-beweging... die niet een duidelijke ijs had op tafel liggen. Maar een van de dingen is natuurlijk de inkomensongelijkheid... die toch wel behoorlijk ontspoord is. Dat vinden al die mensen daar... die van dat systeem allemaal geprofiteerd hebben. Dus oh. dat, dat, dat zij dat zeggen, dat zegt nogal wat. En ze vinden bijvoorbeeld dat overheden... nu weer meer moeten gaan ingrijpen in markten. Dat, je, hè, dat het besef dringt door dat markten alleen daar gewoon... Toch, uh, als je niet heel goed oplet, een potje van maakt. Dus dan heb je weer van die. Uh, Arjo, kan je je dat een beetje voorstellen? Nodig, maar... Ingegeven door deze crisis. Maar het zal iets meer zijn dan alleen deze crisis. Want hier wordt een soort uh, uh, failliet van echt een heel systeem. Niet alleen maar even tijdelijk, maar van een heel systeem blootgelegd. Nou, ik vind het wel verrassend, inderdaad, dat, dat, in, dat met zo'n groot percentage dit nu uitgesproken wordt. Kijk, deze geluiden die hoorde je natuurlijk al wel, uh, wel, wel vaker uh, of al langer. Uh, maar uh, zo'n groot percentage had ik nog niet eerder uh, gezien. Uh, tegelijkertijd zie je ook in hetzelfde bericht verschijnen... dat uh, minder dan 50% vervolgens vindt dat uh, de overheid maatregelen moet nemen... om dan die inkomensverschillen uh, daar iets aan te doen. Mm -hmm. En uh, dat vind ik weer enigszins tegenstrijdig uh, met elkaar. Want ik zou zeggen, van ja, je zou verwachten dat een dergelijk groot percentage... ook een voorstander van zou zijn van het Maar Voor wat meer uh, overheidsingrijpen om die fairness, uh, waar Obama het ook steeds over heeft... om, om, om die weer een beetje op, het, uh, op de uh, agenda te krijgen. Absoluut, ja. ja. En uh, wat ook aardig is in dit verband... is dat Obama heeft natuurlijk al in zijn State of the Union... ook aangegeven dat... Uh, uh, personen, burgers... die meer dan een miljoen uh, euro verdienen... dat die in ieder geval een dusdanig percentage... aan belasting moeten gaan betalen... dat ze net zoveel als de middelklas uh, ja. uh, verdienen. Uh, nou, dat begrijp ik alleszins. Maar dat is een discussie die ook niet op zichzelf staat. He, fiscale maatregelen... worden uh, ingezet... om ja, iets te doen aan de inkomensniveleering. En dat is bijvoorbeeld ook in Nederland... een discussie van uh, waar de, de, de linkse partijen met name op uh, focussen. Van, we zouden die belastingtarieven voor de hogere inkomens omhoog moeten doen... om inderdaad een, ja. die inkomensgelijkheid meer uh, te realiseren. Frankrijk heeft nu ook gemeld. Hè. De Hollande heeft ook nu gezegd en dat ja. hij een soort buffetregeling in Frankrijk wil. Nou. Maar het is natuurlijk logisch allemaal wat daar gezegd wordt. Ze hebben natuurlijk allemaal gezien, ook die internationale mensen... dat de SP vooraan staat in de natuurlijk, ja, dan nemen ze mee het is allemaal ingegeven door Emmanuel Dat wisten wij al lang. Ja. Ja. Ja. Laten we nog even doorgaan. We gaan doorgaan met verwarring. Uh, uh, we zitten in een crisis. We duiken misschien wel in een recessie. Dat was de recessie. Dat was de laatste weken steeds het bericht. Nu de afgelopen dagen komen er juist weer berichten... die dat enorm tegenspreken. En dan vooral gericht, we hadden het net al even over Duitsland... dat het in Duitsland zoveel beter gaat dan men dag. Dat daar de economie werkelijk aantrekt. Dat de mensen zeggen, nou, we zijn lekker aan het inkopen. Het ondernemersvertrouwen is terug. Even om deze verwarring nu ook eens weg te nemen. Uh, ik weet niet wie van jullie als eerste... Is het nou zo of is het nou niet zo dat we in een recessie donderen... of zijn we alweer aan het opklaren? Nou ja, een recessie zijn twee kwartalen achter elkaar van krimp. Nederland is het derde kwartaal gekrompen, het vierde kwartaal hoogstwaarschijnlijk ook. Dat moeten we natuurlijk nog horen. Engeland kwam gisteren of eergisteren als eerste met groeicijfers over het vierde kwartaal. Die waren inderdaad negatief. Nou, dat is Engeland, dus een mm -hmm. ander land natuurlijk. Je zag wel in december al de vertrouwenscijfers. En dan kijk je met name naar de inkoopmanagers in de industrie. Dat zijn de mensen die als eerste zien van... hoe gaat het met de orderstromen, de materiaalstromen. Ja. Wat, hè, echt de logistiek van een bedrijf. Zit er weer een beetje beweging in. In december zag je dat het uitbodemde. Lelijke term. Volgens mij is het een... Anglisch, of een Germanisme. Maar uh, en in januari is het weer wat beter. Dus ondernemers ja. in Duitsland, dat bleek gisteren, Ivo, dat is een echt wel een belangrijk cijfer, wat een goede voorspeller is, die zijn een stuk positief. Ik denk wel dat Duitsland, natuurlijk, in Europa een witte raaf is. Daar hebben we het ja. net al over gehad. Ja. Duitsland ook iemand die, natuurlijk, nou, wat het over kapitalisme altijd uh, uitgelachen is om zijn Rijnlandse model. Nou, die komen nu als lachende, natuurlijk, als lachende derde uit, uit de bus. Dus Duitsland is een rit witte raaf. Nederland kan daar misschien op mee profiteren. Dus laten we hopen dat wij het eerste kwartaal ook mee kunnen. Nog niet juichen, maar er zijn Nog hele lichte juichen, tekenen. Zullen we het, het zo we vallen niet totaal naar afgrond. Maar, ja, sorry. Nee, nee, nou, ik wil inderdaad ook zeggen van uh, Nederland kan daar inderdaad van, van mee profiteren En ik hoop inderdaad dat dat gebeurt. Maar wat ik ook heel belangrijk vind van dit nieuws, dat uh, we eindelijk weer eens een positief bericht hebben. En mm -hmm. ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor uh, het, het vertrouwen bij de burger, uh, uh, bij bedrijven, organisaties, van... Uh, uh, nou, het gaat wellicht toch minder slecht uh, mm. dan gedacht. En dat signaal als zodanig kan wat mij betreft weer een stimulans zijn... om inderdaad... Uh, ja op een positieve manier op de ingeslagen weg zo, uh, verder te zo gaan. Zo hebben wij geleerd, werkt de markt inderdaad. Hè? Het is, gaat niet zozeer om harde feiten als wel om positieve signalen. Nou ja, dat, dat noemde Hansen net inderdaad van uh, die, die, die, die Duitse graadmeter. Ja, die was uh, uh, positief. Maar waarom was die positief? Omdat daarvoor dus dat uh, signaal kwam van ja, met Duitsland gaat het eigenlijk uh, best wel, wel aardig. Dus dat vertaalt zich gelijk dan weer in zo'n uh, zo cijfer. En ja, dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook weer invloed op de markten. Dus ik denk dat het heel goed is, uh, dit nieuws. Maar we zijn nog zijn al. Niet uit het probleem, want de bezuinigingen moeten natuurlijk nog fors beginnen van overheden. Nou, ja. dat gaan wij het natuurlijk in februari of maart ook over hebben. Zeker. Dus uh, het, ja, dit is een, een lichtpuntje, maar we zijn nog niet uit de problemen. Nog en nogmaals, we hebben het eigenlijk al jaren over een crisis. Hè, sinds 2008, maar ik denk dat die crisis meer, dat daarvoor achtige is. Dat mensen het gevoel hebben van hey, het mm -hmm. systeem, daar moet toch iets veranderen. En dat is natuurlijk het wachten. Voor 2008 hoorden we, we gaan... Een nieuwe start maken. We gaan niet terug naar de oude manier. Maar het enige wat we proberen is terug te keren naar de status quo. Met alle macht. Mm. En uh, ja, je hoopt dat er eens een keer wat inspiratie komt. voor hoe we echt de toekomst gaan vormgeven. Ook van, nou ja, mijn stokpaardje stuk. toch de energieprijs. Ja. Met de risico's nu die bij Iran spelen. Maar dat is structureel Is de olie toch wel duurder aan het worden. Nederland is heel erg olieafhankelijk. Dus dat blijft ook een factor die heel lastig is om te groeien. Mm -hmm. met een olieprijs boven de 100 dollar. Oké. Okay. Um... Ik, ik wilde toch nog eventjes naar Griekenland. Het kan, mag, mag niet ontbreken in ons economiepanel. Eerst de twee Helemaal dingen. Het eerste, geweest, ja, terug van weg geweest met stip op één. Foto's van Griekse belastingontduikers. Er wordt nu van alles ingezet door de Griekse overheid... om mensen toch maar te manen om belastingachterstanden te betalen... en überhaupt de belasting te betalen. Uh, Arjo van Eijsten. Um, <laughs> ik zei het je net al even. Het zit in een familie. Jouw vader heeft ook van alles met doen, Die is ja. een van de mensen die daar in Griekenland bezig is... om de overheid daar te helpen hoe een systeem op te zetten... zodat ja. ze inderdaad op een vrij normale manier... het uh, volkomen terechte belastinggeld kunnen innen. Hoe ga, gaat dat daar een beetje? Of is hij nu gewoon foto's aan het opprikken op bomen? Dat kan ik me toch niet voorstellen? Nee, nou... Dat, dat, dat, dat, dat idee heb ik ook niet. Er is nu een lijst openbaar gemaakt van, van 4.000 uh, mensen die dus belastingschulden hebben... Tot, tot schulden van ruim 900 miljoen euro toe. Alleen, het, uh, dat, dat, dat uh, neemt... Eigenlijk schetst het in zoverre een vertekend beeld... dat de problemen, denk ik, vooral... Uh, uh, bij de uh, Griekse overheid zelf zit. In de mm -hmm. zin van dat hun invorderingssysteem, hun belastingssysteem niet op orde is. Het heeft helemaal geen zin, geen enkele zin om dergelijke lijsten te, te publiceren. afgezien van de vraag of dat niet in strijd is met privacy, uh, rechten voor Tuurlijk. de mens, et cetera. Maar je krijgt je geld er gewoon niet mee Maar mee, je krijgt je geld er niet nee. mee, mee terug. En uh, het, uh, het maakt niet duidelijk dat uh, ja, het probleem, zoals gezegd, dus aan de uh, uh, zijde van de Griekse overheid Natuurlijk. zit. Van, en denk je niet dat dat een veel langere adem, maar jouw vader onder andere dus een is... Mee bezig, veel langere Absolute. adem nodig heeft... om daar daadwerkelijk zo'n systeem op te zetten. Ja, nee, dat, dat, dat is absoluut. Uh, uh, ik heb begrepen dat als je gaat kijken... Van, uh, uh, naar het grootste gedeelte van de belastingsschuld... dat het bij een relatief uh, uh, klein aantal um. uh, belastingbetalers uh, zit... nou, als je als... Uh, Ministerie van Financiën of Belastingdienst, of hoe het daar ook heet, mag daarop inzet. Dan kun je heel uh, veel bereiken. Maar ja, wat het, het probleem is, dat ze daar veel te lang mee uh, gewacht hebben en dat je in feite gewoon uh, zonder enige sanctie ja, je belasting niet kan betalen. Daar mm -hmm. zit het probleem. Ja. Precies. En dat moet aangepakt worden. Goed, dat, dat heeft een hele lange adem nodig. Van die kant hebben we dus niet veel geld te verwachten. Heeft Griekenland niet veel geld te verwachten. Ik ga een bizarre brug maken. <laughs> waar, waar heeft Griekenland wel geld van te verwachten? Of iets van te verwachten? Nou, we weten dat ze met de banken inmiddels al anderhalve week... als het niet langer is, bezig zijn te onderhandelen... hoeveel van de schuld die banken kwijt zullen gaan schelden. En tegen welke rente zijn ze nog niet uit. Maar inmiddels heeft het Internationaal Monetair Fonds ook gezegd... luister eens, met alleen de banken als partij gaan we dat niet redden. Ook de centrale... Banken, maar ook de landen, dus ook Nederland en ook minister de Jager. Wij moeten er ook rekening mee gaan houden dat wij een deel van onze schuld gewoon nooit meer terug zullen zien. Die moeten we kwijt schelden. Wat denk je, Hans? Is dat eigenlijk is niet zomaar ja, een balletje opgooien? Nee. Dit, dit ziet iedereen al maanden aan. Ja, van het begin af aan eigenlijk. Dus van het begin af aan. Minister de Jager zei altijd: ja, het zijn maar garanties en ons geld krijgen we terug. Nou, daar is er heel erg aan getwijfeld door heel veel mensen, waaronder ook door mijzelf inderdaad. Mm -hmm. Uh, het grote probleem is, je kan die banken wel tot 80% korten. Misschien tot 100%. Maar de, de minderheid van de schuld zit nog bij de bank. Zit nog bij de private sector. Grote is natuurlijk uh, al ingevuld door de ECB door de EU en door het IMF. Nou, het mm -hmm. IMF, dat is wel iets waar we te weinig bij stilstaan, denk ik. Die, gaat, die is preferent crediteur, die krijgt altijd zijn geld terug. Dus is hoe... dat een soort bij ons de belasting? Wie ja, zijn zij, ja zei, die ja. gaan altijd voor. Dus wij zijn achtergesteld, Dus nou, de private sector is achtergesteld bij het IMF... maar wij eigenlijk ook. En het IMF, zij roepen nu van, uh, jullie moeten ook mee betalen. Re Europese regeringen. is misschien ook wel een beetje omdat ze hun eigen geld... Terug willen. Maar goed, wij zijn allemaal het IMF. Met ja, precies, we hebben daar het IMF ook goed. natuurlijk weer. Maar ja. wat denk je, zou inderdaad, gaat het zo binnen, binnen afzienbare tijd dan komen. dat ook Nederland zal zeggen: oké, okay, uh, 20 of 30 procent van de schuld praten we niet meer over. Het is jammer, dat is dan weg. Het, kan niet, het geld is er niet en de verdiencapaciteit is er ook niet omdat, om de goede kant op te bewegen. Want belasting in is één ding, maar de private sector is, is ja. ook redelijk uitgekleed. Heel veel mensen werken zonder salaris om hun baan maar te houden. Nou, die verhalen kennen we allemaal uit Griekenland. Uh, dus dat geld is er niet. Van een kale kip kan je niet plukken. En nee. uh, het beweegt de verkeerde kant op. Dus al zou je die schulden fors terugbrengen, dan gaat het opnieuw de verkeerde kant op. Mm -hmm. En wat, wat, ja, wat we nu misschien naar ze moeten herkennen, dan moet er gewoon een keer een keuze worden gemaakt. Van willen we met z'n allen door, ja of nee. Als ze zeggen ja, prima. Maar dan moet je beseffen dat je daar jaren geld heen blijft sturen. Ja. Totdat het hopelijk beter gaat. Een transferunie. Dus, uh, en dan zou je gemeenschappelijke obligaties, het is alles of niks met die, met die EMU, zeg ik altijd. Of je gaat alles samen doen met een ja. gezamenlijke bondsuitgeven. Of je zegt ieder voor zich. Maar we doen nu een beetje daartussendoor. En, en denk dat, je uh, dat binnen afzienbare tijd, er is nu maandag weer de top, der top, en der top en dertop? Dat gaat en der top maandag en niet en gezegd en dan... worden, maar ik vond van Merkel wel positief dat zij dat kennelijk wel langsmand gaat vinden. Ik ja. denk ook dat zij moet lappen. Ja, maar niet als zij. En heen. wij ook. Zeker. Hans de Geus hoorde u als laatste collega van RTL 7, financieel-economisch journalist. En Arjo van Eijsten van Ernst Young, fiscalist. Hartelijk bedankt, dit was klinkende oh. Voor vandaag en de villa ook voor deze week. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier op deze zender Radio 1. Zometeen na het nieuws van half vijf, het Radio 1 Journaal. Tim Ik zit hier vrolijk lachend naast mij. Ja, wat dacht je? We hebben veel aandacht voor het verkeer. Altijd uh, oh, redelijk humor, ja. op de snelwegen, op het water, op het spoor. We zijn op pad met vrachtwagenchauffeurs. Die voelen zich steeds onveiliger door de toename van het aantal overvallen langs de snelweg. We zijn bij de nog steeds gestremde sluis in het Twentekanaal. Daar wordt niet gelachen. En dan deze vraag. Gaan mensen weer harder rijden? Nu is gebleken dat er minder wordt bekeurd. Denkt u daar in de file maar eens even over na.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 De Nederlandse zorgverzekeraars willen de vervanging van borstimplantaten van het Franse merk PIP volledig vergoeden. Of ze medisch noodzakelijk waren of niet, doet er niet toe. Eind vorig jaar werd bekend dat borstimplantaten van PIP kunnen lekken. In Rio de Janeiro zijn onder het puin van enkele ingestorte flats drie lichamen gevonden. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Waardoor de gebouwen zijn ingestort, is nog onduidelijk. Als mogelijke oorzaak wordt een gasexplosie of een constructiefout genoemd. En in Hoge Zand in Groningen zijn valse biljetten van 50 euro in omloop. In de meeste gevallen werden er kleine aankopen gedaan... om zoveel mogelijk geldig wisselgeld terug te krijgen. Volgens de politie zijn de valse biljetten makkelijk te herkennen. Het papier is anders en de serienummers zijn veel feller van kleur... dan die op de echte 50-euro-biljetten. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale donderdagavondspits. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. In totaal nu 143 kilometer. Wat opvalt is de lange file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopen Burgerveen en Woude, Rijndijk 9 kilometer. Heeft voor een deel ook te maken met een vrachtwagen die geborgen wordt. Een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopen de Zonzeel en Klaverpolder staat er 6 kilometer. De rechte reishoek is dicht. Ook een aanrijding op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen het knopen de Bresseplein en Moordrecht 6 kilometer. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is de rechte reisrok dicht. Ligt olie op de weg op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij Spaanse polder is de rechte reishoek dicht. Daar staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en het Kleinpolderplein 8 kilometer. Een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is op de A28-svolle richting Veen, Daardoor tussen knopend Langhorst en Zuidwolde 4 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Goedemiddag. Ze was er zelf niet bij vanmiddag bij het lerarenprotest over de urennorm. Geen uitnodiging voor de minister van Onderwijs. U krijgt een verslag uit Utrecht en voor het wederhoor van Bijstervelds reactie uit Den Haag. Ik voorspel, het gaat er niet al te vriendelijk aan toe. Martelingen in Libië. Aan de orde van de dag onder het regime van Gaddafi. Nu de dictator weg is, gaan martelingen gewoon door. Artsen zonder grenzen heeft er genoeg van en vertrekt. Straks de verhalen over het schenden van mensenrechten in het nieuwe Libië. Doet u het rustig aan in de auto? Of gaat het gaspedaal stiekem of ongemerkt weer dieper in? Nu is gebleken dat er minder snelheidsovertredingen worden bekeurd. De psyche van de hardrijder in dit Radio 1 Sinaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Artsen zonder grenzen stopt voorlopig met haar werk in de gevangenissen van Misrata. Sinds de val van Gaddafi behandelt artsen zonder grenzen oorlogsgewonden in diverse detentiecentra in de Libische stad. De hulporganisatie zegt dat de gevangenen stelselmatig worden gemarteld. Dr. Bart Janssens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent operationeel directeur van artsen zonder grenzen, verantwoordelijk voor de projecten in Libië. Wat voor verhalen hoort u? Inderdaad, dus in, uh, vandaag wil Lars de Zondegrens uh, op grote schaal martelingen aanklagen in de, centra, de detentiecentra in, in Misrata. Um, zoals u al gezegd hebt, werken wij daarom meest, uh, in de eerste plaats voor oorlogsgewonden, maar onze dokters worden nu meer en meer geconfronteerd met verwondingen die duidelijk, uh, uh, duidelijk bewijs zijn van martelingen, uh, ...van die gevangenen. Kunt u daar voorbeelden van geven zonder uh, al te plastisch uh, dit te beschrijven? Uh, uh, het gaat de, vooral over zware kneuzingen en, en breuken die het gevolg zijn van slagen. Maar we hebben ook uh, uh, specifieke wonden en, en, en, en weefselnecrozen gezien... ...die toch wel duidelijk bewijs zijn van elektroshocks... Uh, en dan als, als laatste en, en toch het meest frappante voorbeeld uh, hebben wij ook uh, een patiënt waarbij een oude oorlogswonde de, een gebroken arm duidelijk werd gebruikt om, uh, als, als manier om uh, hem te martelen. En gebeurt dit dan in de gevangenis? Nee, voor zover wij weten uh, gebeurt dat niet in de gevangenis. In ieder geval, de mensen die wij gezien hebben, de, de gewonden die wij gezien hebben, die komen van specifieke ondervragingscentra en komen daarna terug in die uh, detentiecentra waar wij werken. Wie wordt dan door wie gemarteld, voor, u, voor zover u dat kunt bekijken? We... Het zijn, het zijn eigenlijk, uh, dit is zoals u al zei, op grote schaal 115 gevallen... hebben wij ondertussen gezien sinds het begin, uh, sinds, uh, ongeveer sinds september. Uh, deze mensen worden duidelijk gemarteld in specifieke ondervragingscentra... van de autoriteiten in Misrata. Maar hebben we het dan over oud-Kaddafi-strijders die, die gemarteld worden? Ja, inderdaad. In die, in die uh, detentiecentra zijn twee duidelijke groepen. Uh, dat zijn strijders... Uh, burgers of echte militairen als oudstrijders van het de, de Gaddafi-regime. Maar er zijn nu ook een, een groter aantal uh, gewone criminelen uh, uh, in die gevangenissen... en beide groepen uh, um, worden aan deze martelpraktijken onderworpen. U hebt gezegd, genoeg is genoeg, wij stoppen met helpen. Waar, waarom doet u dat? Is het niet uw principiële taak om gewonden te helpen? Inderdaad, dat is ook de reden waarom wij, wij in die centra werken. Maar nu, wat er nu gebeurt sinds januari bijvoorbeeld, waarbij patiënten van ons, die dus duidelijk uh, wonden van marteling hebben opgelopen, nu worden teruggebracht naar die, naar, die, naar die interrogatiecentra en daar terug worden gemarteld. Dus eigenlijk Zitten we nu in de situatie waar onze dokters mensen terug een beetje oplappen om ze terug uh, klaar te maken voor de volgende uh, ondervragingssessie? En dit is voor ons volledig onaanvaardbaar. Zolang op deze manier kunnen wij niet meer blijven werken. Maar wat kunt u eraan doen? Ik neem aan dat u vragen hebt gesteld aan de mensen die nu aan het bewind zijn in Libië. Inderdaad, dus sinds het begin hebben wij al die gevallen systematisch uh, uh, aan de orde gebracht in onze discussies met de lokale autoriteiten. In de eerste plaats met de waar wij mee samenwerken, degenen die die detentiecentra zelf uh, runnen. Maar uh, gradueel zijn wij de hele hiërarchische ladder in Misrata opgekomen en alle autoriteiten op de hoogte gebracht. Ja, En hoe reageren ze? Wel tot hiertoe en bijvoorbeeld op 9, 9 januari hebben wij naar alle autoriteiten terug een brief geschreven en tot hiertoe hebben wij dus nog geen reactie gezien. Het gaat gewoon door? Het gaat door, inderdaad. Deze, de, de, de laatste week, dus na onze brief, hebben we terug drie nieuwe gevallen gezien van, van marteling. En dit is voor ons het bewijs dat, dat, dat de, de, deze praktijken doorgaan en, wij, en, en dat wij hier niet meer in kunnen werken. In Amnesty plaatsen. International komt met soortgelijke verhalen. Er is zorg uitgesproken door de Verenigde Naties. Wat moet er gebeuren, denkt u? Deze praktijken moeten stoppen, uiteraard. En dat is onze uh, duidelijke en enige vraag aan de autoriteiten. Deze pra praktijken moeten stoppen, uh, anders kunnen organisaties zoals Artsen zonder grenzen niet normaal uh, blijven werken uh, in, in deze centra. En uw team blijft of is nu het land verlaten? Nee hoor, uh, wij, wij hebben in totaal 18 internationale staf. In, in Libië, uh, waarvan het grootste deel in Misrata werkt. Wij blijven onze activiteiten verder doen in de, in de civiele bevolking uh, van Misrata. Wij, ons, wij concentreren ons momenteel vooral op psychische gezondheidszorg. Van al de, uh, dat, daar die, ligt nu de grootste nood. Maar onze activiteiten in die detentiecentra die worden sinds vanmorgen opgeschort. Dr. Jansens van Artsen Zonder Grenzen, hartelijk dank. De jaarbeurs in Utrecht was vanmiddag gevuld met duizenden leraren. Die kwamen protesteren tegen de werkdruk in het onderwijs. 1040 lesuren per jaar in de onderbouw. Een voorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen... vinden de leraren echt te veel. En dat lieten ze luidruchtig weten. Dat zegt Herm Evans, de presentator van deze middag, die de verschillende vakbondsbestuurders aan elkaar gaat praten. En hij heeft een hele klus, want er zijn hier echt duizenden mensen in deze hallen overal vandaan gekomen. Zoveel dat de wegen hier in Utrecht verstopt waren. De minister rommelt en de wet rommelt, wordt er geroepen. Wij zijn allemaal neerrijden. Maar waarom zijn jullie geen toets aan het afnemen? Dat zegt ze van Meisterveld. ze kunnen nu niet weg, want er moeten ja? toetsen afgenomen worden. Ja, dat vind ik, eigenlijk vind ik dat belachelijk, als ik heel simpel zeg. Op het moment dat uh, vrachtwagenchauffeurs staken, gaan ze ook niet kijken of de lading die achterin ligt bederft of niet. Jullie staan dik te applaudisseren, helemaal mee eens. Wat geven jullie? De aanreiskunde. Muziek. Muziek. Is dat nou zo erg een weekje vakantie in leven? Het, het gaat niet alleen om vakantie, hè. Het gaat, uh, gaat om ze bepaal, bepaalde uren willen maken, 60 uur. Dat je die vrij mag besteden. Dat betekent dus ook dat we een week minder vakantie hebben. Maar ook dat daarna zeg maar, in dezelfde tijd weer meer moet gebeuren. En die uren die mag je dan zelf invullen, maar. Het is helemaal niet duidelijk wat je dan in uren moet doen en uh, wat ze er precies mee willen. Nou, ze zegt van Wijsterveld, ze horen daar helemaal niet te zijn uh, in de jaarbeurs, want uh, er moeten toetsen afgenomen worden. Ja, dat is onzin, want uh, niet alle scholen doen toetsen tegelijk in Nederland. Dat dus is al een beetje een gek argument. En de tweede kan dat ook morgen, denk ik. Wat verwachten jullie nou van deze staking? Gaat het helpen? Nou, oh, dat ze dan ook een, uh, een keertje op de werkvloer gaan kijken hoe het inderdaad werkelijk in elkaar zit. Kijk, een uurtje of een week inleveren, dat is niet zo erg voor ons... ...maar dan nou wel gewoon ervoor betaald krijgen. Ik vind het jammer dat het niet buiten is. Dat niet iedereen ons goed kan zien. Dat ze met zoveel zijn. Ja, maar het zijn er inderdaad veel. Het zijn er wel veel, ja. Dat vind ik goed om te zien. Is het goed, deze bijeenkomst? Ik vind het hartstikke goed, deze bijeenkomst. 1040 uur is veel te veel. Wij zijn in staat om 1000 uur hele goede lessen te verzorgen. Dus wij vinden dit gewoon echt een ophokplicht voor de kinderen. Want voor die extra 40 uur is geen geld? Daar is geen geld voor, dus wij moeten 40 uur langer werken voor hetzelfde geld. En er komen steeds meer kinderen bij met problemen. En uh, dat wordt gewoon niet meer hanteerbaar in de les. Dus wij uh, zijn van mening dat uh, er veel hardere acties moeten komen. We moeten laten zien dat we het hier niet mee eens zijn. En daarom staan we hier. Bij het tafeltje van de vakbond is het razend druk. Mensen worden wel in de rij, dus uh, zo druk is het. Dus we doen het bij even zo. Dus schrijven we het lidnummer op. Dit maatschapnummer, en dan, dan worden ze geregistreerd als staker. En dan krijgen ze het treinkaartje tweede, tweede, uh, terug, de tour. En uh, ze krijgen het loonderving. En dat treinkaartje lukt aardig volgens mij, want het was hartstikke druk bij het station. De, de treinen lopen overvol. En het is echt boven verwachting hoeveel mensen hier nu rondlopen. Ook leren en al 30 jaar. En al vaak gestaakt? Dit is misschien de derde keer. En uh, momenteel heb ik zoiets van. Uh, ja... Als ik het geweten had, had ik niet in het onderwijs gezeten, zoals het de afgelopen 15 jaar ontwikkeld is. Wat is er mis? De beloning, de werkdruk, dat zijn de grote punten. Het lesgeven is wel leuk, maar het werk eromheen is steeds groter en meer geworden. Of één dag staken helpt, daar heb ik me twijfels over. Maar als je helemaal niks laat horen, ja, dan hebben ze ook helemaal niks in de gaten misschien. Zeker bij de huidige regering waarvan ik denk van nou, die hebben geen hart voor onderwijs, echt niet. Het is dramatisch zoals het momenteel gaat en ze luisteren nergens naar. Utrecht, Trudier van Rijswijk was erbij vanuit Den Haag straks, de reactie van de minister. Straks ook de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen komt op stoom. De socialistische kandidaat Hollande maakt er flink werk van. Zondag nog een grote speech. Nu weer de presentatie van zijn programma. Jolanda van der Velde met de verkeersinformatie bij de ANWB. De avondspits ontwikkelt zich normaal. Er komen steeds wel wat meer files bij. Ook wat meer bijzonderheden. Op de A5 Haarlem richting Hoofddorp is tussen knopende en de en de hoek... de rechte rijstrook dicht. Daar staat een auto in brand. Twee kilometer file. Beter nieuws over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knopen de Zonzeel en Klaverpolder. 7 kilometer na een aanrijding, maar daar is de rijstrook weer vrij. Hetzelfde geldt voor de A20 hoek van Holland richting Gouden. Ook daar is de rijstrook weer vrij. Nog wel file tussen knopen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 met Tim Overdijk. En aan de mensen die kunnen doorrijden, rijdt u niet te hard... want dan komt er misschien zo'n envelop van het Centraal Justitieel... incassobureau uit Leeuwarden op de deurmat terecht. Het Goede nieuws. Afgelopen jaar hebben minder mensen zo'n envelop gehad dan het jaar ervoor. Minder boetes voor te hard rijden. Gerard Ter goedemiddag. Goedemiddag. U bent verkeerspsycholoog bij verkeerskundig adviesbureau Extent. Um, uzelf, en ik kreeg u voor het laatst zo'n zo brief uit Leeuwarden? Dat is weer een heel tijd geleden, gelukkig. Ja. Ja, ja. En uh, als zo'n uh, envelop op de deurmat valt, wat denkt u dan als psycholoog? <laughs> Ja, daar kan ik niet hard op zeggen, maar daar word ik niet vrolijk van. Nee. Maar u bestudeert de effecten bij automobilisten als ze zo'n bekeuring krijgen? Uh, ja, waar het om gaat is vooral dat uh, al heel lang bekend is... dat uh, ja, de, de pakkans is veel belangrijker is dan de hoogte van de boete... als het gaat om uh, of het mensen afschrikt om hard te gaan rijden. Dus zeg maar als je een uh, hele grote kans hebt om gepakt te worden... en de boete is niet eens zo hoog... dan uh, werkt dat veel beter dan wanneer je een uh, hele... Kleine kans heb om gepakt te worden, maar dan wel met een hele hoge boete. Dus uh, als je nou zegt van nou, we willen eigenlijk dat mensen niet zo hard rijden, dan is de pakkans het belangrijkste. Dus als er dan bekendgemaakt wordt dat de pakkans minder wordt, dat je niet zoveel meer uh, beboet wordt, ja dan zou dat kunnen leiden tot uh, dat mensen denken van nou, dan kan ik het gas vandaag ook weer wat dieper indrukken. Ja, want ik ben nu zelf al drie keer uh, binnen een jaar uh, bekeurd op dezelfde weg, op dezelfde plek, maar trouwens kleine boetes, 30 euro, 25 euro, en nu pas denk je van, oh ja, wacht hier moet ik even opletten. Uh, dat werkt dus psychologisch wel bij mij? Ja, ja, ja, precies. Want het is uh, ja nogmaals, als je echt een grote kans, Als je denkt van ja, als ik als ik hier te hard rijd, is de kans hartstikke groot dat ik een, uh, een bekeuring in de bus krijg. Dan zal je het eerder uh, laten dan wanneer je denkt, ja de kans is hem heel klein. Ook al is de bekeuring wel heel groot als ik hem krijg. Ja, nou is het nieuws dus dat er minder boetes zijn ja. uitgedeeld. Wat, wat doet dat dan met de automobilisten? Heeft dat invloed? Ja, nou, uh, ik denk dat mensen vooral bepalen op basis van de bekeuringen die ze zelf in de bus uh, vinden. Hoor. Dus ik denk dat als, als bekend wordt gemaakt dat, ik weet niet of dat hele grote invloed heeft, maar als je dus zelf al heel lang geen boete meer gekregen hebt en je krijgt dat soort berichtgeving, ja, dan klopt het allemaal met elkaar. Dus dan denk je van, oh, er uh, wordt kennelijk niet zoveel meer gecontroleerd of ik loop niet zo'n grote kans meer om een boete te krijgen. En dat zou op termijn bij een bepaalde groep automobilisten kunnen leiden, dat ze dan ook weer wat harder gaan rijden. Wat betoelt met een bepaalde groep automobilisten? Ja, kijk, er zijn natuurlijk gewoon mensen die. Uh, ja, uh, zijn, zijn mensen die vinden dat je helemaal nooit te hard moet rijden. En die zich altijd aan, het, aan de snelheid houden. Dus die, voor die groep zal dit weinig uitmaken. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die graag uh, het gaspedaal wat dieper indrukken. En die denken van ja. Die snelheden, uh, die maximum snelheden, Daar hoef ik me niet altijd aan te houden. En die kunnen zich wel laten afschrikken door. Uh, als ze denken dat ze een grote kans hebben om een boete. En die zullen dan misschien door zulke berichten wat uh, meer geneigd zijn om toch weer te harder te gaan rijden. Ja, want deze mensen zijn niet bang voor die envelop die op de deurmat valt. Nou, als de kans maar heel klein is en je zegt van ja, er is zeg maar een hele kleine kans dat je beboet wordt, dan, uh, ja, dan kan je dus eigenlijk heel veel overtredingen maken voor die ene keer dat je dan een keer gepakt wordt. Er zijn ook mensen die het gewoon incalculeren, die uh, incalculeren? per jaar een bepaald bedrag uh, als het ware rekening mee houden dat ze aan boetes moeten betalen. En als het dan minder is, dan valt dat mee. Nou, is dat omdat dat envelopje een accept-girootje bevat het, uh, en te vergelijken is met een rekening die je gewoon even moet betalen? Ja, dat komt ook omdat uh, de Accent giro, die vind je natuurlijk pas veel later. Hè. Er zit een behoorlijke tijd tussen, vind je pas op de brievenbus. En dan is de link met het gedrag, wat je eigenlijk, of eigenlijk met de overtreding die je begaan hebt, is alweer veel minder. En uh, wat dat betreft werkt lik op stukbeleid bijvoorbeeld veel beter. Mensen die echt op de snelweg staande worden gehouden, dat maakt veel meer indruk. En dan koppel je dat ook veel meer aan wat je eigenlijk gedaan heb wat niet mag, zou ik ja, maar zeggen. Maar dat, dat fysieke dat mag... aanhouding dat ja. gebeurt steeds minder natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat is ja. ook heel lastig natuurlijk. Want dan zou je dus uh, wel heel veel politieagenten gaan nodig hebben. Ja, dus dat is een een een keuze voor de administratieve afhandeling... van meer boetes? Ja, ja, nee, goed, maar als je puur kijkt naar hoe dat vanuit gedrag en vanuit leereffecten zit... En is, als de straf direct op het gedrag volgt, is het effect gewoon veel groter. Ja, dus de conclusie, uh, het Openbaar Ministerie maakt bekend minder boetes uit te delen... dat zal dan wellicht een aantal mensen aanmoedigen harder te gaan rijden. Dat zou kunnen, sluit ik niet uit. Al zal het ook wel uh, als een uh, positief bericht worden ontvangen bij automobilisten, denk ik. U hoort het in het verkeer. Ik dank u, Geert Tertolen, Verkeerspsycholoog. Slechte jaarcijfers, die verwacht je in deze tijden van economische neergang... maar dat gaat toch lang niet voor alle bedrijven op. Sligo bijvoorbeeld. De groothandel die levert aan de horeca en bedrijfsrestaurant... en eigenaar is van supermarktketen MT, heeft een uitstekend jaar achter de rug. Verslaggever Jeroen Schutteijzer was in de Sligo-vestiging in Amsterdam... en sprak daar met de directievoorzitter. Koen Slippens, we beleven moeilijke economische tijden... en u vergroot de winst met 11 procent. Hoe zit dat... Uh, daar zijn we ten eerste heel erg tevreden mee dat we dat uh, hebben kunnen realiseren. Ik denk dat we goed en hard gewerkt hebben. We hebben de omzet het afgelopen jaar kunnen verhogen tegen de trend in. Uh, we hebben de marge en de kosten goed in de hand kunnen houden. Uh, en dan gaat het in een bedrijf als het onze uh, mooi lopen. U heeft als grootbedrijf één supermarktketen. Ik denk, waarom verkoopt u die niet en zet u vol in op de groothandel? Want in die supermarktbranche is die winst veel minder. De supermarktbranche en de foodservicebranche die lopen steeds meer in elkaar over. Dus wij vinden het fantastisch om in die beide markten actief te zijn. We denken dat dat heel goed is. We zien ook dat in een jaar dat het economisch wat anders loopt dan een ander jaar... je grote verschuivingen tussen die twee markten krijgt, Dan is het heel fijn dat je in beide markten zit. En die groothandels, daar uh, loopt de winst op. Dan denk ik gelijk van, nou, te weinig concurrentie. Nou, dat zou waar zijn als die winst veroorzaakt werd... door het feit dat we hogere prijzen hadden kunnen berekenen. Dat is helemaal niet zo. Ik denk dat die winst voortkomt uit goed je kosten in de hand hebben... Uh, slim met je assortimenten omgaan, veel eigen merken verkopen... en vooral goed inzien dat de uh, horecaklant juist behoefte heeft aan heel veel ondersteuning. En niet alleen maar aan de prijzen geweld. Hoe bedoelt u dat, ondersteuning? Kunt u denken aan goede managementinformaties, calculatiesystemen... Slimme bestelsystemen, allemaal dingen die de klant ook helpen om zijn eigen business beter te stroomlijnen. Nou, hier zwemmen ze nog, hè. De krabben, levende krabben. Ja, jongens, niet lang meer, hè. De paashazen, die zijn hier ook al gearriveerd. U heeft heel veel restaurants als klant. Er wordt gezegd, wij willen niet meer naar een restaurant, zomaar naar binnen gaan en dan worden geconfronteerd met een rekening van 80 euro. Ik denk dat dat een, een terechte conclusie is. Wat je ziet is dus dat mensen graag ergens gaan eten... waar ze voor een acceptabel bedrag toch een fantastische uh, maaltijd voorgeschoven krijgen. Je ziet veel concepten waar je voor 25 euro of 23,50, noem maar op... een leuk minuutje voorgeschoteld krijgt. Uh, en dat is iets waar je waar voor je geld krijgt. Want je krijgt een fantastische uh, beleving die avond. En je hebt toch een heel redelijk bedrag uiteindelijk op het einde op je, uh, op je factuur staan. En dat is wat klanten graag willen. Wat verwacht u van dit jaar? Ik verwacht dat dit jaar um, qua economie een beetje hetzelfde zal zijn als het afgelopen jaar. Moeten we denk ik ook weer niet zo klagen in de food, uh, business. Consumentenbestedingen die zullen uh, nog gematigd zijn. Mensen houden de hand op de knip. En uh, het vertrouwen is niet al te hoog. Uh, maar dat is niet erg. Dat brengt uh, de goede ondernemers naar boven. Uh, en die zullen het waar moeten maken. 150,65. U heeft geen voetbalplaatjes, hè? Ik heb geen voetbalplaatjes, nee. Nee, dat niet. <laughs> en ook geen muppetpoppen. En ook geen muppetpoppen. Nee, nee, nee. onze prijzen doen het al genoeg. Uh... Jeroen Schutteijzer bij de Sligo. 8 voor 5, Gerrit Hiemstra met het weer. Gerrit, niet om oneerbiedig te zijn, maar kijk het naar buiten... het gesprek van gisteren indachtig, een beetje van hetzelfde laak en pak. Ja, dat klopt. Veel bewolking, het regent af en toe wat... en uh, het zal vanavond wel wat gaan opklaren vanuit het westen. Dat is even heel, heel, heel simpel <lacht> samengevat. Ja. U ziet het morgen vanzelf weer. In het, het acht uur journaal van gisteravond vertelde die ons allemaal... hoe spannend het eigenlijk is. En spannend ja. met betrekking tot de aanstaande vorst... Um, wat maakt het zo spannend? Nou, wat het zo spannend maakt is natuurlijk van dat het al een hele tijd geleden is... dat het een beetje heeft gevroren. Dat is natuurlijk vorig jaar geweest. Eigenlijk hef, hebben we deze winter nog geen echte vorstperiode gehad. Er zijn natuurlijk heel veel schaatsliefhebbers, winterliefhebbers. Die vinden het prachtig als het wat vriest. En uh, ja, als dat zich aandient in de toekomst... dan is dat natuurlijk toch een spannende situatie. Ja, en dan kennen we jou als iemand die altijd even zegt... jongens, hou het hoofd koel. Uh, moeten we moeten het nog zien. Uh, zijn het echt overdreven verwachtingen bij mensen? Ja, er zijn mensen die hebben al een schaatstocht gepland... bij wijze van spreken. En uh, ja, dat is natuurlijk veel en veel te vroeg. Uh, tegenwoordig is ook lange termijn informatie op internet te vinden. Dus heel veel mensen kijken daar ook naar. Uh, en dat is natuurlijk ook prima. Maar je moet niet te snel conclusies trekken. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Je moet erg voorzichtig zijn. Het lijkt allemaal zo duidelijk, zo klaar als een klontje... dat het gaat gebeuren. Maar... Uh, het duurt ook nu nog steeds een dag of drie voordat het überhaupt begint te vriezen. En in die tussentijd kan het best nog wel wat veranderen. En ook ten opzichte van de verwachting van gisteren... is het nu toch weer wat onzekerder geworden hoe lang het duurt... en hoe hard het gaat vriezen volgende week. Dus uh, ja, je moet toch voorzichtig zijn met dit soort dingen. U hoort het, onze huispsycholoog op weergebied Gerrit Hiemstra. Die heeft het uiteindelijk bij het recht eind. Dankjewel, je Geert. Het terugdringen van het Franse begrotingstekort, dat is een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van presidentskandidaat François Hollande van de Socialistische Partij. Hollande is op dit moment koploper in de peilingen. Over 80 dagen mogen de Fransen naar de stembus. Vanochtend presenteerde Hollande zijn verkiezingsprogramma Ron Linker in Parijs. Ik zat erbij, keek naar? hebben we het hier over Le Grand Communicateur, een groot spektakel <tiedacht> van Hollande, Rink? Nou, ik zal er eerlijk over zijn, Tim. Het was, het was taaie kost vanochtend. Het ging over de inhoud, de droge cijfers. Afgelopen zondag hadden we een wervelende... Uh, wervelende nou ja, wervelende. Het was een show afgelopen zondag met Yannick Noah die optrad. Er waren video's. Allemaal bedoeld om de achterban enthousiast te krijgen over Hollande. En vandaag ging het dus over zijn concrete plannen. Veertig kantjes, 60 voorstellen aan Frankrijk. Na een uur praten kwam Hollande tot de kern. Waar het bij deze verkiezingen om draait is wie gaat het allemaal betalen? Le grand débat de l'élection présidentielle, c'est qui va les payer L'actuel président ont décidé ce sont les Français. Et moi je dis ce sont les plus grandes entreprises les plus hauts revenus et les plus grandes fortunes. Als Hollande president wordt dan komt de rekening dus te liggen bij grote bedrijven en de allerrijkste die meer belastingen zullen moeten gaan betalen... als hij president wordt natuurlijk. Uh, ja, dat is nog maar een kleine stap die moet gaan zetten. Maar de peilingen uh. wijzen in zijn voordeel. Is het alleen maar de economie waar het volgens Hollande om draait... de komende tijd, of is er meer? Het wel zorg nummer 1, de economie. Hè? Hoe komt Frankrijk uit de recessie? De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dus gaan dragen. Er moet ook een oplossing komen voor de hoge werkloosheid. Uh, daarvoor wil hij de scholing gaan verbeteren. Hij wil 60.000 banen creëren in het Frans onderwijs. Uh, hij wil financiële instellingen in Frankrijk aan banden leggen. Uh, maar er waren ook andere ideeën die in Frankrijk denk ik wel controversieel liggen. Hollande wil het homohuwelijk gaan invoeren. En hij vindt dat onder bepaalde omstandigheden euthanasie moet worden goedgekeurd. de voorstellen waar de komende 80 dagen dus volop uh, gedebatteerd zal worden, want uh, daarna is de stemming hè, op 22 april. Ja, maar het gaat natuurlijk om die, uh, die eindrekening. Wie gaat er betalen? Wie gaat die economie op gang helpen? Um, als mm -hmm. hij dus nu heeft uiteengezet hoe hij dat gaat doen, dan neem ik aan dat de Sarkozy-kamp onmiddellijk met <laughs> een, een weerwoord kwam van nou, dit lijkt me. Nou, op. het was een. Het inderdaad was nog niet gepresenteerd of er lag al een antwoord. De regeringspartij UMP noemt de plannen ondoordacht. Slecht voor Frankrijk. Uh, Front National is ook heel negatief. Noemde het Pieter Peuterige plannetjes. Het gaat uh, de Front National allemaal niet ver genoeg. Maar er waren ook economen die kritiek hadden. Uh, die hebben het plan doorgelicht. En een van de dingen die sommigen is opgevallen... Uh, is dat hij uitgaat van te optimistische cijfers. Dat doen de meeste politici. Het wachten is op president Sarkozy die zal zondag op televisie het land te woord staan... en ongetwijfeld ook zijn uh, vizier richten op de plannen van Hollande. Ja, dat programma. Is dat nu het recept voor de overwinning voor Hollande? Ja, De peilingen geven aan dat Hollande een comfortabele voorsprong heeft. En hij gaat al maanden aan de leiding. Gisteren was er een nieuwe peiling... en dan bleek dat uh, Hollande en Sarkozy een verschil hebben van 20% van de kiezers. Dus dat is een behoorlijke een straatlengte voorsprong. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een zittende president in januari zo'n achterstand heeft. Maar goed, Sarkozy moet eigenlijk nog beginnen aan zijn campagne. is een ontzettend goede debater, een bijtetje, maar op dit moment uh, zit Hollande in een zetel. kreeg een vraag tegen de persconferentie, hoe voel je je eigenlijk nu? En toen kon hij ook echt antwoorden, ik zit lekker in mijn vel. Het enige wat ik kan zeggen op het moment dat ik vous parle, is dat je goed bien. Kort, maar krachtig. Hij zit lekker in zijn vel. Nog 80 dagen te gaan. In 80 dagen richting Elysée. Ron Linker vanuit Parijs. Dank je wel. Na vijf uur gaan we het hebben over die staking van die leraren. En hebben we natuurlijk het weerwoord van minister Van Bijsterveld. Die is niet blij met wat ze allemaal hoorden vanmiddag in Utrecht. Tot zo. Vanavond BNN Today. Op is op. Het is echt waar. Fijn. Op eens op. Is op. Goed, het is niet om te lachen trouwens. Nee. Ik er is wel zielig voor haar. Ja. Maar ja, op eens op. Hè? Vanavond om half negen op Radio 1. Maar uh, ik bedoel, ze was waarschijnlijk ook nog wel ouder dan veertig hoor. Maar uh, ze zat echt te dansen op de muziek. Dus... Luister en kijk mee op radio1.nl. Misschien was het dan een zombie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Glij veilig met de doorlopende reisverzekering van ORA. Standaard met wintersportdekking. Sluit direct af met 15% korting op ora.nl slash wintersport. ORA direct geregeld. Dit is de plek waar het begonnen is... en waar ons leven eigenlijk is veranderd in een levende hel. Hoe een skivakantie eindigde in een nachtmerrie. Ricardo kreeg acht jaar cel voor de moord op zijn vriend. Ja, voor mij is dit een gerechtelijke dwaling...